Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernhard Robben, Ben Lonen De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben vanavond als gast Marije de Groot... Gerrit Kobes, misschien Henry Schuurmans... ...en in ieder geval Bernard Obe en Berlone zitten hier als presentatoren. We beginnen met het rondje, wat was er in het nieuws? De onderwerpen kondig ik dadelijk wel aan. Zal ik eens uh, aftrappen? Ja, wat was af. er in het nieuws? Ik heb een paar dingen genoteerd, Ben. Om in voetbalterm uh, te blijven. Als eerste een artikel vandaag in, het, uh, in, in de krant, in, in het Brauwsdagblad... Uitgewerkt artikel samen is beter, maar het gaat niet vanzelf. En dat gaat namelijk over, dus even heel kort, financiële kapten en extra taken. Die nopen gemeentes om zaken samen met buren aan te pakken. Maar de praktijk blijkt echter weer barstig. En we hebben vorige week al kunnen lezen dat Goorlen inderdaad ook zelf uit het overleg is gestapt met de omliggende gemeentes. En, en ik las hier, Goorlen wilde zich niet vastpinnen op een einddoel. Ja, dat vind ik een zwakte bot, uh, Marije. Ja, dat vind ik een zwakte nou, bot. Robert, daar kan ik wel wat over zeggen. Want ik heb dat artikel, uiteraard de zaak, ook zeer zorgvuldig gelezen. Omdat het een item is ja. wat leeft. Ja. En Goorle, dat is de tweede keer dat Goorle weggezet wordt. als Ze trekken de stekker eruit en in Goorle een ja. soort dwarsliggers. Ja. Quot non. Ja. Uh, Goorle gaat zeer zorgvuldig om met de opdrachten van de raad. De uitgangspunten die in het verleden zijn afgesproken, maar die zijn wel aan verfijning en herijking toe. Maar de uitgangspunten zijn afgesproken, zelfstandig uh, functioneren van de gemeente, eigen identiteit bewaren. De front office, zoals dat in het populair heet, moet dicht bij de burgers in het Goals blijven. We hebben ook geëxperimenteerd met de Wols dingen naar Tilburg en dat bleek dus niet goed te werken, gelijk teruggedraaid. Dus onze stip op de horizon was dichterbij dan andere gemeentes. Maar dat wil niet zeggen dat die onjuist was. Alleen wij lieten ons niet een afdwingen die niet door de raad gedragen zijn. Dus als mensen hun klassiek goed lezen, dan kunnen ze in het coalitieprogramma ook een hele paragraaf over de intergemeentelijke samenwerking lezen... En dat is ongelooflijk belangrijk, want ik zou inderdaad iedereen willen zeggen... ...lees dat artikel, want daar ja. staat het ontzettend aardig in uh, samengevat. Ja. Ja. Maar het is wel een zaak en dat komt morgen in de raad. Dat is eigenlijk ook wel behoorlijk actueel. Het komt in de raad? Nee, oh, dit als zodanig komt niet in de raad. Laten we zo zeggen, het verschijnsel regionale samenwerking... ...intergemeentelijke samenwerking. Morgen ligt er namelijk een voorstel om... Ja, dan treed ik wel in details. Ik weet niet of u het uh, interessant vindt. Maar in ieder geval een voorstel... om het samenwerkingsverband... midden Brabant uit de grijze oudheid... Ja. dat was heel oud. Dat kent Bernard ook nog. Ja. Uit de tijd dat de ja. dieren nog spreken konden. Dat ja. is eigenlijk een zachte dood gestorven. Ja. Uh, wegens uiteenlopende belangen... onduidelijke verhoudingen. In ieder geval is een zachte dood gestorven. Toen is er toch nog een soort... bodem overgebleven. En intussen functioneert er... Een ROM, regionaal overleg, Midden-Brabant. ROMP. Misschien. Waarom? Nee, romp. Nou, het rom ja. en, en dat zijn in wezen, dat weet ik uit de eigen ervaring... Ja. ...dat zijn portefeuillehouders overleggen... ...met de Tilburg en de omliggende gemeenten. Nu zijn er in de agenda van Brabant... ...dus er is een, een opvatting die in Brabant leeft... ...dat Midden-Brabant zich sterker moet profileren... ...tussen de grote uh, Brainport, Eindhoven en West-Brabant... ...met ook zijn expliciete activiteiten... Moet midden-Brabant zich noodzakelijk toch beter hmm. op de kaart zetten. Om gewoon. <laughs> ja, ik ben daar persoonlijk ook niet zo'n kaartzetter. Alleen de harde werkelijkheid is dat werkgelegenheid buitengewoon belangrijk is. Zeker. Dus er is een. Uh, een uh, de ideale connectie heeft het geheten. Nu heet het Midpoint Brabant. Uh, er zijn allerhande samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Morgen ligt er een voorstel om daar een bijdrage naar rato van de grootte van de gemeente aan te leveren. Het bezwaar wat morgen van alle kanten, en dat is er ons uit andere gemeenten ook bereikt, en dat zie je hier ook staan... ...dat is toch de democratische legitimiteit van het geheel, oftewel het budgetrecht van de raad, oftewel de regio... Op bestuurlijk overleg worden allerhande plannen en projecten gemaakt. En de raad die krijgt een nogal uh, homeopathisch beeld van daar in de verte uh, gebeurt een hoop. Het is heel goed voor Gorlen. En een, is samenwerking is cruciaal. Het is ongelooflijk benepen om te zeggen wat, wat schuift het voor Gorlen. He, wat houden wij eraan over? Want werkgelegenheid is toch echt wel grensoverschrijdend. Maar... Dus dat is het ene uiterste, maar het laat toch wel uh, onverlet dat de raad toch wel graag wil weten, de schaarse middelen, hoe die ingezet worden ja, in de regio. Ja, niet homeopathisch, niet zo verdunt dat, uh, dat... Ja, precies, dat het niet meer laten. weet. Ja, ja. Kijk, uh, en daar zijn dus allerhande mooie concepten voor en daar zitten een aantal projecten in die voor buiten buitengewoon interessant zijn en voornamelijk, althans... Ik denk dat het voor Goorlen belangrijk is, bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld het voorbeeld in Gilsen zijn ze allemaal met die onderhoud van die vliegtuigen bezig. Dat is een van de projecten dat draait als een tierenlier. Kijk, dat is voor Goorlen wel interessant, want die mensen die daar werken, die kunnen mooi groen komen wonen in Goorle. He? Dus er zit dus wel dekking. Maar, dus ik, het kwam, is ik, maar ik, ik kwam erop omdat dus ja, binnen Europa moeten we ook samenwerken. Nou, gemeentes dienen ook met elkaar samen te werken. En dan ja. zie je dus dat het uh, zeg maar niet lukt vanwege angst, onduidelijkheid en, en met name ook cultuurverschillen. En je had het over de eigen identiteit. En er staat hier dus dat gezeur over couleur lokaal is achterhaald. 80% van het beleid wordt elders bepaald. En toch ligt het inleveren van autonomie in veel gemeenteraden erg gevoelig. Ja, maar ze verschillen hier. Ze maken hier een denkfout. Ze eh, autonomie en identiteit uh -huh. ze, eh, maken ze een synoniem en dat is niet zo. Uh -huh. De identiteit die pakken ze jou niet af. Uh -huh. Laten we eerlijk zijn. Riel is een mooi voorbeeld. Hè? Het rosmalen-effect kennen we ook allemaal. Maar dus een kleine kern die tegen hun zin in een groter verband zit, uh -huh. of wel met zin, die wordt juist versterkt door uh, een samenhang, dat er een, een grote gezamenlijke buitenwereld is. Dus die identiteit ben ik in Goorden ook niet zo bang voor. De autonomie is een ander verhaal. Dat je zegt, wij willen bestuurlijk inderdaad zelf beleid maken. Mm. Dus waarom is een van de dingen die afgeschoot. Een van de redenen dat het bijvoorbeeld de stekker er zogenaamd uitging. Dat was dat wij erg aan vasthielden. Dat wij zelf hier in Goorlen ons eigen Goorlense beleid konden maken. Mm. En dat het niet zo is dat er ergens. In de regio ja. uh, gezamenlijk uh, uh, een, een beleid wordt gemaakt van een soort uh, ja, uh, grijze worst. Ja. Maar dat is op Goorse maat. Maar is de stekker nu compleet eruit, of zit er nog ergens een. Er zijn nooit stekkers. Er zijn altijd vonken. Ja. En er zijn wel degelijk uh, een hoop acties. Ja. Maar daarom is dit artikeltje buitengewoon interessant. Ja. Om die onduidelijkheidsaspect, ja. en dat leeft ook een beetje in de raad. De burgemeester informeert de Raad regelmatig waar ze mee bezig is. Ja. Maar de raad houdt eigenlijk toch Een beetje onheimisch gevoel. Welke dingen gebeuren er zonder dat de raad en de raad is publiek, hè? Dus zonder dat men weet wat er allemaal voor bewegingen zijn, en daar moeten we dus slim over gaan nadenken okay. hoe we daarmee omgaan. Ik vind ik kan iedereen aanraden, Ben, om het toch eens even goed oh, te ja, lezen. En, ja, en de, ja ik antwoord, ik heb je nog meer de, nieuws. Ja, ik heb nog, nog een heel belangrijk nieuws. Ja. Er stond ook een uitgebreid stuk in het Goorlands Belang over Theebe Roer om. Ook in het woonzorgcentrum Elisabeth Goorle. En uh, daar was een, een dame die werd, jo Johanne Leeuwenburg. Die is genomineerd als zorguitblinker. En uh, ik heb even geïnformeerd er straks bij, uh, bij Elisabeth. Ja. En ze is inderdaad geworden. Dus ik lees het heel eventjes voor. Dat is toch wel een opsteken voor haar. Uh, Johanne Leeuwenburg, verzorgende op Bergfen, op het symposium van Zorg voor Beter, is in Breda gekozen tot de Zorgenuitblinker 2012. Ze was met drie anderen genomineerd en is gekozen met de meerderheid van stemmen. Uh, Elisabeth is erg trots op deze Zorgenuitblinker in haar midden te hebben. En ze staat symbool voor allen die zich binnen Elisabeth dadelijk met hart en ziel inzetten voor het welzijn van onze cliënten een echte opsteker en bij deze wil direct de management van Elisabeth haar van hart feliciteren met deze titel en dat doen wij namens Log bij deze ook. Goed zo Bernard. Mooi. Dat was mijn nieuws. Ja. Eens kijken. Uh, doe jij ook mee Marije? Buiten het onderwerp uh, heb jij uh, nog iets uh, van het nieuws uh, uit het nieuws? Nou gepikt? ja, uh, ik, ik, ik, ik hinkel op twee benen. Dit klopt helemaal. Is maar goed toch? In het kader van de voetbal, <laughs> in het kader van de voetbal moet ik bekennen dat ik er Helemaal niet goed van worden, van dat, die, die hype van dat oranje gedoe. Ik no, heb inderdaad, voorbij, inderdaad bij de benieuwd. pui heb ik voor 3 euro een feestbril gekocht met rood, wit, blauw. En ik heb een oranje t-shirt teruggevonden. Dus ik heb mijn best gedaan. Maar als je dat afzet, de aandacht en het papier in de krant wat eraan verspeeld <laughs> wordt. En eerlijk gezegd de Europese eurozorgen. Uh, dat wij dus uh, inderdaad toch serieus... Echt donkere wolken boven ons hoofd hebben. En uh, de platte praat van die Grieken, uh, die, die betalen we niet meer. Uh, dus de demagogische praat van uh, op straat. Uh, je hebt toch geen zin om uh, nog meer euro's naar die Grieken te doen. Dat ze zelf eens gaan werken. Maar, maar tegen, ja, nee. de, tegen de nieuw gekozen, gekozen belangrijke man daar heeft al aangekondigd. Ik ga opnieuw onderhandelen. Ja. Want ik was niet van plan om datgene te betalen wat mijn voorgangers hebben toegezegd. Ja, <laughs> dus, maar, maar Bernard, jij doet nou precies hetzelfde wat alle Nederlanders neigen te doen. Namelijk ongenuanceerd zeggen, als je me nu denkt dat er meer geld gaat, dan die verrekte Grieken. En ontwikkelingssamenwerk is helemaal af." Bernard is altijd heel genuanceerd. Ja, dat, ja. We, dat moeten we dan niet... Uh... Nou, nee, maar laat ik zo zeggen, ik heb daar uh, toch zorg over. Laten we zeggen dat uh, extreem links en extreem rechts... Tamelijk ongenuanceerd uh, mm -hmm. uitspraken doen. En natuurlijk ja. als ze aan burgers vragen, uh, wil jij nog betalen? Nee, niemand wil betalen. Alleen, het ligt toch anders. Het verschijnsel euro zitten we aan vast. Ja. Er zitten weeffouten in toen het uitgevonden is, toen ja. het afgesproken zijn, is. Want toen hebben ze inderdaad geen politiek economische harde afspraken gemaakt. En dat wil hetzelfde dus zeggen als wij samen een huis hadden kunnen delen. en we hebben geen duidelijke afspraken gemaakt. of dat je naar Aldi of naar Albert Heijn gaat. En eigenlijk komt dat in het groter op neer. en dat moet gewoon goed geregeld worden. en dat is ongelooflijk belangrijk. en het stoort mij eigenlijk toch wel. Dat die voetbal zo opgeblazen wordt. terwijl het oh, toch wel het is, meer serieus is. Maar rijden is maar een paar dagen. Ik bedoel, uh, dat, Nou, uh, ik heb er al lang last we zijn, van. Dus we, we, we, we zijn over een dag zijn we over het verlies heen. Ik vind het ook diep triest. Maar ja, het is helaas gebeurd. Wij zijn geen voetbalnaasje meer. Heb jij daar nog en... een ingezonde brief over geschreven? Ja, zeker. Ja, ja? zeker. Want ik kreeg al de opmerking: Oh, hij had nou ook al bestaan van voetballen. Wow, hij gaat nee, maar BV ik heb er wel een mening over. ik had hij er gaat een PV met Mario ja, ja, ja. de Kort oprichten. Hij was een pv briefschrijver Het was oh, ja. ja. nou. te voorzien dat ze zouden verliezen. natuurlijk. Ja. Want de Duitsers hebben in Scharkov nog nooit verloren. Zelfs in 1943 niet. <laughs> oh, hier spreekt de oorlogshistoricus. oei, oei, oei, oei. Is het grappig die in jullie kringen zo de ronde doen, uh, uh, Gerrit? Nou, niet, ik weet niet in onze kringen, maar toen ik hoorde of las dat dus Nederland moest voetballen in Charkov, denk ik: hé, hey, dat is merkwaardig. Met Duitsland in dezelfde pool. En ja. ik weet niet precies, dag 43 is daar een iets slag in de modder plaatsgevonden. Ja. Waarbij de Russen eigenlijk uh, op het laatste moment in de pan zijn gehakt. Dat ik denk: hey, niet. dat, dat ziet niet. er niet goed uit voor uh, Nederland. Ja. Maar, maar dat, is, dat is maar bijzijn. Maar. maar dat gezichtspunt dat heb ik inderdaad nog niet uh, kunnen ja. aantreffen in, in de pers. Maar, maar blij dat jij dat hier inbrengt. Dat <laughs> <Denk> <laughs> um, ik zou het niet doen. Gerrit, uh, heb jij iets uit het nieuws opgevist? Nou, toch, toch een klein beetje nieuws. Ja, het is helemaal en ik wel weer lees. Maar toch een beetje het feit dat de Grieken nu wel in het tuig willen. Dat vond ik toch eigenlijk wel uh, een beetje hoopgevend. Ja. Europa is toch opgelukt. En, en, en de huizen zijn iets meer verkocht De beurzen zijn opgeveerd. Dus je denkt van nou. Ja, ja, we ja. moeten Misschien, het kleiner waarderen. Positief, Misschien laat mijn dus, met het pensioentje dat ik ook denk, mee. Dus ik ik denk dat het voor. geen gelopen race is. Je mag blij zijn. Als je die Grieken hoort wat die voor pensioenen hebben. Wat ervan gaat ja, af. Ik ben er heel dankbaar. Ja, dan... Uh... Maar daarom hoop ik nu dat ze dus meedoen. Dat ze in de, in de euro blijven. Ja. En dat we dan met dus alle die krijgen Waarschijnlijk plekken. is het voor iedereen het beste. Maar het is nu wel zo dat de Grieken toch wel altijd heel lang... Zeg maar heel ja. veel geld uh, verpast hebben en dan niet echt veel gedaan hebben. Maar goed. Wij hebben met graag gezegd. onze producten naar geëxporteerd en goed geld aan verdiend. Ja. Eerlijk ja. is eerlijk. Wij hebben van de euro hebben wij grote winst geboekt. Toen ik, toen ik las, hij dat, dat er in Griekenland 20% van de bevolking ambtenaar was, toen, toen, toen kreeg ik het even te, even te benauwd. 20% van de bevolking was ambtenaar. Ik kent wel een verhaal even. van die blinden op dat eiland. Daar hadden ze ook ja. een opvallend percentage ja. blinden, want dan kregen je een uitkering. Ja. Dus zijn ja. ze gaan ja. testen. Ja, geloof, ja van, die, van die anekdotes, ja. Ja. talloze talloze. Als jij nog nieuws bent. Nou, eens kijken. Nou, nee. Uh, kijken we even terug op het Midsomerfestival. Is het de moeite waard om het te organiseren? Het was geslaagd in die zin dat het dus in ieder geval gelukkig al goed weer was. Want meestal dat uh, boffen ze niet. Maar ik, wij keken net elkaar aan. Echt overdreven druk was het niet. Hè? Het was gezellig druk, maar ik ja, vond maar het niet. niet uh, tenminste op de boekenmarkt uh, uh, vond het niet. Uh... Ja, en Marije merkte, merkte net al op dat zeg maar, uh, er was vlees over bij de barbecue. En dat is toen gratis uitgedeeld. Dus ik bedoel dat dus er geen storm gelopen ja, zaterdagavond uh, was het uh, wel, wel gezellig, met de harmonie is het altijd zo. Ja. Ja. En uh, met, met de tweede, derdejaars uh, Fontys uh, zang, ja. uh, was ook uh, wel een mooi stuk. Droom, uh, de Droomtrein, hebben jullie, hebben jullie dat gezien? Nee. Oh, heel aardig, heel aardig. Maar heb je dan ook het gevoel dat we geen groter kloosterplein nee. nodig hebben? No. Ja, eerlijk. Ja, ja, je moet even verbanden leggen. Maar grote kloosterplein. Voor het grote klo kloosterplein. Ik denk, als we het nee. huidige volk krijgen, vinden we het dan reuze gezellig. Zijn we wel heel tevreden. Voor mij, voor mij mag het zo blijven. Ja, ja, voor mij als, het als het, het maar wat gezelliger ja. wordt ingericht. Maar voor ja, mij mag het zo het blijven. Komen, daar ben dat ik het met je eens. Voor mij hoeft, hoeft het gebouw niet per se weg. Maar je moet het wel wat sfeervoller maken. En ik denk ook dat het dan, ja. ik denk ook, ben dat het dan een zekere intimiteit heeft zeker, als je zeker, daar het gebouw het op, weghaalt en je kijkt ja. zo heel ver weg tegen de kerk nee. aan de maar je, je hebt niet gauw de indruk dat het daar te klein is wat ja. er ook georganiseerd wordt ja, ook met dat wak en zo, dat, is, dat mm -hmm. is altijd nou dat is mooi als er zo'n zo 50, 100, 150 mensen zijn, maar ja. dan is het ver op en dan ja. zijn ook meestal dezelfde uh, dat is ook mm -hmm. nog vaak zo maar dan kom je weer oude bekenden tegen dus oude bekenden, dat is ook altijd leuk om <laughs> ze tegen te komen maar in uh, plaats van 20, wat is het, 23.000 inwoners... zijn er toch Zamen. heel wat die hier niet naartoe komen. Hè? Er ja. zijn er meer die er niet naartoe komen. Ja, die dat die kun je wel zeggen. Ja. Maar wat ik wel jammer vind, is op een of andere manier bereik je toch niet... die grote groep mensen die gewoon in Golen wonen... maar zich niet getrokken voelen om iets in ja. het centrum te doen. Daarom ben maar ik dadelijk hoe, zeer benieuwd wat hoe je met het politiek Café... Wat, wat, ja. daar gaan we dadelijk het over hebben... Ja, hoe komt maar dat? Hoe komt dat dan? Ik bedoel, want er wordt van alles georganiseerd. Ik moet zeggen nogmaals, ik was er zelf gisteren ook niet, want ik kreeg volk, het was vaderdag. Mm. en Dus ik nou, nou, ja, ik heb helaas verstek laten gaan. Maar het valt me inderdaad op dat heel veel, uh, uh, dat, dat, dat, dat we, weinig bezocht wordt. En je hebt gelijk, uh, altijd, je ziet altijd dezelfde mensen. Je kunt altijd dezelfde knipoog en handjes uitdelen. Dan ja, denk je van mijn hemel. Alsof je geen andere mensen trekt dan de mensen die cultuur toch op zich van een warm hart toedragen. dragen. Maar altijd dezelfde. Hoe zou je dat nou kunnen doorbreken? Dat ja. vind ik erg moeilijk. Ja. En voor degene die het organiseren ook, vind ik toch ook wel uh, jammer. En, en, ja. Heel cynisch gezegd, de mensen hebben genoeg vertierd. Die zitten helemaal niet te wachten. op oh, door een dat ander is, ja, dat, is, een, dat is een feit. Ja, dat ja. is een dat feit. Was mijn vraag: is het de dat moeite is waard? Feit. Is het de moeite waard? De expositie van die am amateurkunst, dus de muziek. Mm -hmm. uh, wij zijn. Uh, ja, mijn onder lichte dwang, mag ik wel zeggen, na de afsluiting in Riel geweest. Ja, sfeer technisch is dat reuze gezellig. Mm -hmm. Maar als je echt kijkt wie er zit, dat zijn dus veel dezelfde. Ja, en de familie van de muzikanten. Ja, ja. En Klopt. dus het is heel schattig, vind ik, als jonge muzici op mogen treden. Dat is sfeer technisch. hartstikke. groot genoeg, Marie. Nou, het, het hing, erom. hing erom. Het hing erom. Het was echt met de elleboogjes. Oh, oh kijk. Nee, nee, maar ja, uh, meneer Lone, ik heb niks gezegd. Maar wij kwamen geen ruimte Geen ruimte tekort. Nee. Nee, nee. Maar toch hoop ik wel dat het in ieder geval uh, georganiseerd blijft worden. Want als, als zeg maar, nu mensen al zouden afhaken. om reden van het feit dat, ze, uh, dat er eigenlijk meer bezoekers zouden moeten komen. Dat zou ik het erg jammer vinden. Dus ik hoop wel dat het overeind blijft. En uh, ja, ik denk toch dat het. Uh, je hebt wel eens, in de business spreken ze wel van aanloopverliezen. En ik denk, hier heb je wel eens zo van ja, het moet een nou, beetje gaan leven. Het is wel voor dat weekend, jaar, is het derde jaar. Midsomer is het derde jaar. Want de subsidie van de gemeente werd gezegd, incidentele subsidie. Hm. Maar de derde keer subsidie, toen zei we dat er een ruime interpretatie was van incidentele subsidie. Voor mij is het tweede keer. jaar, of niet? Nee, derde. En heeft de gemeente nou niet gesubsidieerd? Ja, wel. wel. Ja, wat ja, stond erbij er jou? Ruime incidentatie van ja. incidenteel. Ja. Alleen ja, gezien het lichtere eeuwigheid is het natuurlijk een incident, maar niet in onze begrippen. Ja, het kan best zijn dat het al de derde keer is. En, en uh, de organisatie maakt het ook steeds groter. Hè? Er komen steeds uh, elementen bij. Maar en, en, uh, en de, oh, de boekenmarkt was voor de tweede keer. Ik For dacht dat het een beetje gelijk is. Ja. Nou, ja. en ik ben bijvoorbeeld in Mainframe. Op die donderdagavond de muziek. Daar zat Ton Briels en die spelers. Voortreffelijke muziek. Maar ja, ze hadden de pech dat het werkelijk stortte. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je die entourage ziet, dan denk ik. Het is zo zonde dat op een of andere manier daar de loop die in zit. Want dan heb je een. ...parkachtig geheel... ...met leuke muziek... ...buiten een bar, een biertje... Uh, ...leuke hm. mensen... ...en dat is het eigenlijk Op de doodzonde. locatie Mainframe. Ja, in die tuin van Mainframe, ja, ja. hè. Dat is dus tegenover Jan van Mezaal. Dat ben je is, is dat nooit geweest. Is dat openbaar? Kun je daar zomaar... Uh... Uh, jij bent daar meer dan welkom. Ja? En er is iedere donderdagavond... ...tot nog toe, is daar muziek. Het is niet altijd mijn smaak... ...maar uh, waarschijnlijk ook niet de jouwe... ...want dan is het wat uh, veel lawaai. Maar... Het is hartstikke sfeervol. Het is uniek voor Goorlen. En je ziet er eigenlijk veel te weinig. Goed, dat steken we in ieder geval daar weer van op. Van dit rondje wat er in, in het nieuws was. Nou gaan we naar, eens kijken. Eerst naar het muziekje, Bernard. En dan naar nee, ons nee, onderwerp. Nee, nee, nee. we gaan eerst nee, naar Marij. Eerst naar het onderwerp. Ja. Naar het Politiek Café. Want ja. daarvoor hebben we je uitgenodigd. Um, we hebben daar al verschillende keren over kunnen lezen in uh, Goorles Belang. Eind juni, 29 juni. Ja. Dan uh, vrijdag 29 juni, Politiek Café in Goorlen. Uh, inloop vanaf 20 uur, aanvang 20 uur 30. In het uh, Grand Café van het Jan van Mazou. Staat ja. dat erop? ook. Maar, maar Ben, ik word toch ja. een beetje in verwarring gebracht op mijn rij door, door de, de schitterende poster overigens. Maar daar staat dus... hoe moet winkelcentrum De Hovel omgaan met kopen via internet? Is internet een kans of bedreiging voor de middenstand? Dat is het onderwerp, hè? Ja. Dat is het onderwerp, ja. Maar ik lees dus in Godes Belang... de Godes politiek doet zijn best om de shopping mall... ...op stappen voor tegen te houden. Ik dacht dat het met name daarover zou gaan. Want alles. kopen via internet kun je van zo lang, zoals je leven, nooit meer tegenhouden. Neemt dat van mij aan. Nou, ik vind het wel leuk dat, dat je het er zo uithaalt. Want daar heb je wel gelijk in. Maar alles hangt met alles samen. De ontwikkeling van de gedachte van dit onderwerp is eigenlijk gekomen iets actueels. Nou, toen leefde net de dreigende mol in Tilburg-Zuid... Ja. Ja. Dan denk je van een politiek café, dan krijg je een spreker die zegt van de hoed en de rand, we hebben heel veel geld betaald, nou afijn, dat soort verhalen wil je niet weten. Ja. Toen gingen we dus een stap verder en zegt nou, wat zie je? Toch die winkelcentra die onder druk staan. Wij hier, maar dat leeft dus eigenlijk overal, landelijk. Wij constateren hier op de hovel dat er, laten we zeggen, toch wat leegstand is. Ja. En... De, in de brede is dat een bron van zorg. Of je nou middenstander bent, of burger, of bejaard, of ja. jong, of oud, maakt niet uit. Vindt iedereen toch een slechte ontwikkeling. Al pratend, en daar heb je gelijk in, het begon met de mol, dat is een aspect. Ja. Want in wezen gaat het erover, hoe vinden wij dat ons winkelcentrum op langere termijn zou moeten zijn. Met de ontwikkeling van inderdaad in Zal de cloud. Zal ik dan eens hoe dat moet zijn? Zoals dus er nu bij staat, maar dan vol. Het, ja, is, het is maar, een gezellig ja, winkelcentrum. Maar, en wat hier staat, is een bedreiging voor de middenstand internet. Ja, internet is natuurlijk een bedreiging. Het lieve is altijd, Bernhard, en voorkomen. Lieve Bernard, voor wij hebben ingehuurd één meneer. Professor Dr. Fred van Rai, Economisch psycholoog. Ik wist niet dat ze bestonden. Maar die heeft verstand van consumentengedrag. Want ja. de insteek was eigenlijk. Ook, het is georganiseerd door de politieke partijen. Ja. Maar nu willen wij eens horen. Wat vindt de Goolense burger? Want de verleiding is natuurlijk grote middenstand. Die, die zal wel opvattingen hebben. Maar die hebben hun eigen platforms. Nu willen wij eens horen. Wat vindt de burger nou belangrijk? Wij hopen dus ook de burger te trekken. Want het is onmiskenbaar zo. En daar heb jij gelijk in. Er zat een jonge jongen in het werkgroepje. Maar die is, ja, die is ziek of te druk. Toen zei wij... Uh, ...internet kopen, een jongen van, 27. Ja. Hij zei, alles wat ik aan heb, maar en, en schoenen, ja. uh, als het niet goed is, stuur ik terug. Ja. Drempeloos, geen ja. enkel probleem. Mm -hmm. Dus die ontwikkeling is er. Ja. En dan heb je dus, ja. de, dus de ratio prevaleert dan. Maar ja. winkelen is meer dan ratios, ook emotie. Nou, het leuke vind ik eigenlijk dat we die avond hebben we, uh, die Fred van Rai. Die heeft daarover nagedacht. Die heeft ook uh, rondgekeken. Weet je al een beetje wat hij gaat vertellen? Ja, want dat, als jij woensdag het is belang heeft, onze scribent Norbert, jullie wel bekend, heeft een. Ik heb het bij me. Komende woensdag. Die, komende woensdag, heeft een uitstekend artikel, een interview. Is afgelopen oh, ja. vrijdag uh, bij ons afgenomen. Hebben we dus een discussie gehad, inderdaad. Van je kunt dingen wel zeggen, maar dus even uitkristalliseren. welke kant wat kan, wat, wat wil. En uh, het is een, een, een onderwerp. wat eigenlijk verschrikkelijk leeft. gewoon in het dagelijks leven. Ja, ja. Want je ziet het gewoon gebeuren. Ja. Een boek op bol.com. Maar, maar gaat Van Raai iets vertellen wat we allemaal weten? Of gaat hij nee. zeggen dat het toch kansen heeft? Of ja. dat het bedreigend is? Het gedrag tracht te verklaren. Nee, ik zie dat het thuis ook gebeuren. Hoor. Ja, laat eens even spellen. wat ja. we uh, Hij, hij uh, want daar, je hebt gelijk, hij gaat vertellen, nou, nou, dat is dan. Nee, ja. je constateert ontwikkelingen en vervolgens ga je erover doordenken, wat zou nou slim zijn? Hm. Welke kansen en bedreigingen liggen? Ja. En ik denk liever in uh, de bedreiging kennen we nou wel. Ja. Het hooghuren en de leegstand, ja. dat weten we nou wel. En internet, mm -hmm. daar wordt over gepraat. Maar wat zouden de kansen zijn? En daar heeft hij ook ideeën over. En daar heeft hij ook ideeën over. Mm -hmm. en, uh, en toevallig, ik mag het niet zeggen... maar het CDA, bestuurdersvereniging... had toevallig een themanummer... inderdaad, over winkelleegstand. Dus dat speelt eigenlijk overal. Dus het onderwerp is... voor de Gorse burger... Uh, buitengewoon interessant. En ik denk dat de middenstand... Uh, uh, ...toch uh, aardige reden heeft om te komen. Gewoon om samen erover na te denken van... ...natuurlijk dat webwinkelen, dat kun je niet tegenhouden. Nee, hangt, natuurlijk niet. Maar welke concepten zijn slim? Ja. Waar moet je naartoe? Ja. Mijn insteek is bijvoorbeeld... Dan hoor je wel eens van mensen van hier de, de, de oudere centra... Zoals Bergvennen. Dan zegt zo'n meneer... Ja, maar uh, als ik een pak koffie nodig heb... Uh, en, uh, en een pak suiker... Ga ik mooi twee keer naar Albert Heijn. Want dan heb ik een lopie en je komt wel eens iemand ja. tegen. Ja. Sociale functie. Ja. Je kunt ook je een hondje nemen. Je kunt geen suiker en koffie per internet uh, nemen. Ook, niet, nee, nee, ook ja. niet. Dus de dagelijkse behoefte heb je sowieso in ja. een winkel. Maar dat kan wel Je kunt Albert Heijn bellen, kom eens thuis. Ja. Ja. ja, maar wat is dan het probleem? Onder de 60 euro komen nee, ze niet. Nee. Oh, Dat wil zeggen... een oudere eenpersoonshuishouden... daar is dan nog een fors bedrag. Dus er zitten een heleboel invalshoeken aan... waar het leuk is om daar gewoon over te praten... en uh, ja... Kijken of je daar een, een conclusie wat, aan vindt. Wat slim zou zijn. Ik vind het fenomeen Politiek Café vind ik hartstikke leuk. Ik bedoel, er is jaren terug is het ook ooit dat geweest. Vinden wij, dat vinden wij ook. Dat vind ik hartstikke leuk. Om dan eens met mensen het burgers uitnodigen en een leuk onderwerp aan te kaarten en ga daar eens over praten. Dat vind ik op zich een veel interessanter dan zeg maar. Ja, Weet je wanneer of, de laatste Politieke Café's waren. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb geschiedenis gevorst. Te weten, jouw zusje wil maar... Wist mij nog te vertellen dat het inderdaad uh, begin jaren tachtig. Ja, het is lang geleden. Uh, en maar dat werd ja, door, de door, log, de log door de log Ja, ja, ja. ja. Er zat ja. ontzettend ja. veel voorwerk aan. Ja. En er werd inhoudelijk. Er uh, ja. was echt een. Ja. En ik heb daar een heel goed gevoel over, omdat het ging ergens over. En, uh, maar er waren mensen kwamen ook graag. En wij proberen eigenlijk nu toch uh, het voor elkaar te krijgen dat het de moeite loont om te komen. En dat het ook nog gezellig is, om, en dan hopelijk meer mensen, niet altijd dezelfde verplichte nummers die altijd tegenkomen, maar ook mensen die denken, hé, hey, het gaat ergens over. Je, en muziek. Als je nou de verplichte nummers uh, gaat afschrikken, Marije. <laughs> nee, maar... Kijk, ja, maar, maar je gaat er weer door zat bij je uh, waar iedereen nee, nee. zit, omdat uh, uh, ik nee, maar, um, sommige ja, raadsleden zie je overal. Nee, maar wat, ik mij, wat mij zo bijstaat van, van de politieke cafés, dat, dat, was, dat, dat zijn de politieke dieren, die mensen die geïnteresseerd zijn de achterbannen. Van elke partij een handje ja. vol achterbannen. Mm -hmm. maar, maar ja, de burger zie je dan ook weer niet. Hè? Wij pogen. Eh, want jij, wat jij zegt, dat wilden wij ook niet. Want inderdaad, dan heb je weer de politieke dieren en hun eigen clubjes. Wij pogen. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als er dus de. De burger die ook niet naar uh, de nacht van de muziek komt... dus de burger die zich prima in Goorden woont... maar in de helle en geen enkele behoefte heeft... om uh, iets gezelligs in het centrum te doen, bij wijze van spreken... dat die getriggerd wordt. Dat ik van, hé, hey, dat is toch een leuk onderwerp. Ik moet zeggen, ja. het artikeltje in het uh, Gools Belang... woensdag van ja, Noord, vind ik ja. een buitengewoon aardig verhaal. Maar ik lees ook, Marij, op internet... dus Politieke Café in Goorlen herleeft. En dan zeggen je met name de doelgroep... dus je wilt inderdaad heel veel mensen bereiken... maar ook zeg je... Vooral jongeren interesseren krijgt veel aandacht. En toen vroeg ik me af van, hoe dan? Hoe willen jullie de jongeren hier warm voor krijgen? Want dat is steeds een probleem. Maar je zegt, het krijgt veel aandacht. Dan vaak heel concreet van, hoe, hoe probeer je jongeren in het politiek café binnen te krijgen en mee te laten discussiëren? Want dat is belangrijk. Ik zal je eerlijk zeggen dat dat een groot punt van het werkgroepje is geweest. Mm -hmm. En dat we... Uh... Maar intussen is het werkgroepje nogal beperkt. Uh -huh. Want dat is een van de punten. Uh, ik ga, denk ik, van de week... met mijn leuke affichetjes... toch even bij Milhill langs. En dan probeer ik toch bij het, uh, de leraar leer. Uh -huh. Overigens was daar de rectrix uh, Karin Zandhoven. Sandbergen. Sandbergen. Ja. Ja. Iets dergelijks. Ja. Die was daar zeer positief over. Ja. Maar, Bernard, ik ben het met je eens. Het blijft ontzettend ingewikkeld. Ja. Want ik wou ook bij de jongere werker op mainframe ja. uh, trachten uh, uh, zielen te winnen. Ja. Uh, ja. En ja, toch... Ik denk dat dat inderdaad één op één... en naar de brans, maar ja, ik heb toch altijd een beetje een dubbel gevoel... als ik met mijn grijze hoofd bij de jeugd binnenkom... dan denk je, dan heb je weer zo'n... zelatrice dienst komt verkopen... Dat best dus mooie, dus, uh, ja, ja. mooie grijze ja, ja. nee, maar ja. ik bedoel, ik ben geen doelgroep... Hè? wij zijn er al... Nee, maar het verbaast mij, Gerrit, oh, het verbaast mij dat boel. ik denk, jongeren zijn overal in geïnteresseerd, en zeker in dit soort zaken... en toch komen ze niet op dit soort politieke Bernard, discussies... en bijeenkomsten. Op... dat moet jij nog. wij weten, dat, wij weten je dat nog, nog niet weten dat nee, nog niet. Nee, dat weet je nou, nog niet. Maar wij hopen, ja. maar ik ben het wel met je eens, het is ontzettend lastig om de jeugd, uh, ja, zo spannend. Het is uh, natuurlijk uh, ja, een beetje beschouwen, een dialoog, dat kan heel leuk zijn. Ja, ja. Maar, ja, wie gaat er? Uh, ik verwacht uh, ik eigenlijk vooral uh, ondernemers, winkeliers, uh, de, nou, die, die, die zullen dat die met rode ooitjes. die hebben alle belang. Natuurlijk, die zijn de meest, de, ja. de meest belanghebbende, ja. de meest betrokkenen. Ja, maar er is een beetje een denkfout... De middenstand heeft belang, maar de burger is net zo hard. Want als die, bu als die Hovel en die Tilburgseweg veel lege gaten kent, ja. dan vind ik het dus niet gezellig meer. En dan kun jij in Goorden nog wel een Albert Heijn en een Blokker hebben, een kruidvat. Maar als er geen uh, Mimi meer is en geen, uh, nou ja, noem het, Edgar Mabo en gewoon die eigen winkeltjes, uh, dan wordt het ook wel heel kaal, hè? Mm -hmm. Maar waar wat mij ook om gaat, is. Uh, het, is nu, uh, het wordt nu voor het eerst georganiseerd. Maar het, men wil het dus vier keer per jaar tenminste organiseren. Hè? En dan lees ik dus uh, ook weer op in het. Geen lange luistersessies, maar diverse en korte activiteiten. Met veel afwisseling in een ongedwongen sfeer. Dan, Mooi, moet je, dan moet je dus goed voor... Dit nee, staat er geweldig. En ik ga, ik ga jullie daarin houden. Je ik kom er ook naartoe. Tuurlijk. Ik kom er, maar Tuurlijk. ik bedoel... daar moet je dan moet, dan moet je zelf. toch wel goed voorbereiden. Want uh, maar om dat interessant te maken. mee kunnen doorkomen. Ja, ja. Uh, uh, uh, <laughs> luister, ik heb vandaag het salonorkest aan de lijn gehad. Kijk, ik ben zo. penningmeester, maar ik heb geen penningen. Nou, uh, moet je mij ook eigenlijk geen penningmeester maken. Want ik ben er nog niet goed in. Maar... Nee, want ik heb toevallig net... Zoals ze dachten van, er zijn geen penningen, laten we maar een Penningmeester maken. Ja, nou, we kennen... Toen werden vrijwilligersver al graaf aangewezen. Maar het is ook niet zwerg. Nee, maar wij... Ja, Henri en ik zijn eigenlijk... De twee De trekkers. Nou, wij zijn er in ieder geval de meeste tijd in kwijt. Ja, ja, ja. Nee, maar het is ook hartstikke boeiend, toch? De onderwerpen zijn algemeen maatschappelijk. Het kunnen lokale onderwerpen zijn, dus ik denk, daar is toch genoeg... Moet er toch genoeg mensen te vinden zijn die daarover gezellig met elkaar willen discussiëren? Nou, het belangrijkste is, en dat is natuurlijk ook een, een beetje politiek namelijk... ...het moderne uh, visie op politiek is ja. niet dat de overheid bepaalt wat de burger goed is voor de burger... ...maar dat het buitengewoon belangrijk is om uh, de participatie van de burger in gewoon bepaalde processen te krijgen. En die gewoon meedenkt van, hé, hey, wat zou slim zijn? Want de, ik bedoel, de burger is uitstekend in staat zijn zaakjes te regelen... En eh, dus op dit onder, onderwerp is het gewoon heel interessant... om eens te horen wat de mensen nou eigenlijk vinden. Kijk, als er mensen komen en die zeggen allemaal... Maar ja, flauwekul, weet je toch niet op... we gaan gewoon op internet... en we hebben een groot afhaalpunt van de internetwinkels... is het ook goed. Of mensen die zeggen, ja, maar... Nou, je kunt het van alles voorstellen. Kijk, nee, de boekwinkel je... vinden wij ja. ongelooflijk maar, maar, gezellig. Maar, maar je wekt wel verwachtingen. Hè? Dus avonden vullen, zullen met discussies van een panel, interactie met de zaal, interviews en korte inleidingen van het thema opgebouwd worden. Dus ik belooft echt iets te worden. Het wordt ontzettend leuk. Ja. Maar ik ben er ook. En Harry. Oh, dan is het avond zeg, maar, uh, geslaagd. Uh, dat uh, is een beetje een trend. Dat is... Van waar we naar het volk luisteren. En, en, want, want de volksvertegenwoordiger, die, die, die, die weet het niet meer. Maar he, hebben jullie zelf opvattingen over ja, hoe, dat, hoe dat dan moet met internet en het winkelcentrum? Nou, de, de, de opvattingen zijn... Uh, ja, de revolutie breekt niet uit, dat is één. Er is een... uh, de revolutie breekt niet uit. Kijk, de opvattingen die althans uh, zo heersen, bijvoorbeeld bij het CDA, is toch creatief omgaan met de mogelijkheden. En dat wil toch zeggen dat je bijvoorbeeld het internetverhaal moet koppelen aan het afhaalpunt. Uh, dat, en de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld... Uh, dus toch pogen om het te verleuken. En uh, uh, de gemeente als zodanig, die moet gewoon zorgen dat het uh, schoon, heel en veilig is. Hè. De ondernemers moeten het zelf doen. Maar bijvoorbeeld de ondernemers moeten ook wel niet gedwarsboomd worden door allerhande... ...regeltjes. Als je bijvoorbeeld een voorbeeld... ...de discussie... ...dan wil je echt niet weten... ...de firma Kafka wordt er vrolijk van... ...over de uithangborden op de hovel. De breedte van het ding... ...wat je neer mag zetten. Ja, ja dat is al zo En als je weet hoe ja, vaak ja. daarover gepraat is... Ja dat denk ik, het moet geen rotzooi zijn. Maar van de andere kant denk je, wat is er nou zo? Ik vind bijvoorbeeld een groenteboer, die moet gewoon buiten die, die, die de, de, zijn spullen de A hebben. Ja, ja. De AB laten zien, het maakt een winkelcentrum gezellig. Ja, en dus zal, het zal een en-en zijn, wat de gemeente als zodanig kan niet zeggen. Wat mensen zeggen, ja maar dan moeten de huurprijzen lager. Dat zijn particuliere eigenaren die ja, hopelijk op een gegeven moment ook zo slim zijn... om inderdaad daar ook iets mee te doen. Mm -hmm. Maar de gemeente moet wel voortdurend meedenken... in ieder geval obstakels en bureaucratie uh, ruimen. Ja, het is jammer dat de gemeente daar uh, niks of uh, heel weinig in te zeggen heeft... want dat is eigenlijk de enige opmerking die hout snijdt. Die, die, uh, die huurprijzen die zijn zo hoog dat daar geen brood geen te verdienen is. Nou, ja, ik hoop dan um, uh, heel vals... Ik denk, als ik nou rijk was en ik ja. had zo'n pand... En het zou leegstaan twee maanden. Dan zou ik heel onrustig worden. En dan zou ik kijken wat kost het me per ja, maand ja, ja, ik Als zou ik tien denken. maanden verhuur voor, ja. voor een vul. Ja. Of twaalf voor een beetje minder. Ja, ik, ik ben geen rekenwonder. Maar, maar dat minder, lijkt mij dan maar wat minder. Ja. Uh, maar ja... Uh, wij kunnen daar niet in sturen, maar ik denk, ik hoop eigenlijk. Kan de eigenlijk... gemeente daar geen enkele invloed op uitoefenen? Er wordt een winkelcentrum gebouwd. Hè, en daar, daar, daar gaan we nou, met, met projectontwikkelaars. Maar de gemeente kan toch zeggen: van, Denk eraan, ik wil geen leegstand, dus jullie moeten met acceptabele prijzen komen. Of is daar de gemeente of nou, geen enkele sociale... wijze partij partijen in? Nee, de sociale woningbouw kan de gemeente in sturen. Maar ook in winkelfuncties kan de gemeente wel degelijk in sturen. En voilà. dan zie je, ik zal het, laat ik zo zeggen. De heren zijn geprijsd dat we geprezen, geprezen. is het, dat we niet naar het sportpark uh, ja. gaan bouwen. Want dat ja. was helemaal ernstig geweest. Dat was een, een ramp geworden. Ja. Ja. Ja. Maar de gemeente kan bijvoorbeeld ook, ja, daar heb je de mol in Tilburg, waarvan ja. Ja. eigenlijk iedereen met gezond verstand, dan hoef je geen gemeente of voor doorgeleerd te hebben. Maar dan kun je gewoon beredeneren dat het echt. Waanzinnig is om nu nog winkel vierkante meters bij te bouwen. Nee, de bestaande, leuk die maar op, uh, doe er maar wat aan. Uh, dus er moet gewoon, hier in het Goorlerse, uh, daar, daar moet je toch ook niet in denken, want we krijgen op het Hogendorpplein toch ook weer een ja, mooi stukje. Op de, bij, de nodige winkels. Maar ja. dat is uitgezocht en dat schijnt toch uh, goed, uh, een goed voedingsgebied te hebben. Hm. Hm. Maar net als zo'n hovel, als je de oude uitgangspunten leest en de illusies die we hadden van de regionale aanzuigwerking, ja. dan denk ik, ach ja, we hm. hebben allemaal onze tijd op hm. ons optimisme. Maar uh, laten we zeggen, als het op lokale en poppel, want pop komt hier wel winkelen, hè? al wat hij is goedkoper dan België, dan uh, zal het op maat gezellig gemaakt moeten worden. U? Wij, moeten naar de muziek, wij moeten naar de muziek ben, want anders dan, dan heeft Gerrit geen tijd meer. Goed we, kortom, uh, we moeten naar het politiek Café vrijdag 29 ja. juni, laat het nog maar een keer zeggen. Ja. Uh, het begint echt om Brengt half uw kinderen 9, mee? Maar je kunt wel om uh, 8 uur al inlopen. Brengt, ja. uw Brengt uw kinderen mee. Brengt uw kinderen mee. Presentator Mieke Jaspers van Boerzoekt Vrouwzeker. Nee, dat is Mieke Jaspers van, uh, van de Contactraad Cultuur, Mieke Stuurman. Ook wel bekend. Nou, Schuurman? Ja, stuurman. stuurman. Ja. Is Jij bent ja, Yvonne Jasper. Ja, ja, nee, nee, maar ja. dat is wel leuk. Want Mieke is wel een routinier. Die ja. werkt bij de Fontys. En die verstaat kunst om goede analyses te maken. Okay. En scherp en kort en bondig uh, te sturen. Dat is een goede. Goed. Goed zo. Nou. We gaan naar de muziek. Ik heb meegebracht in de muziek, een muziek een cd van Barbara Streisand... Dat mensen horen veel te weinig. Dit is een uh, redelijk recent uitgekomen CD in 2011. Hij heet What Matters Most. En ze zingt hier Dead Face. Leef ze That face, that wonderful face, it shines, it glows all over the place, and how I love to watch it change expression. Ja, dit is Scholse Kringen en we luisterden naar Barbara Streisand... volgens Bernhard de beste zangeres ter wereld. Goed. In haar genre. Oh, in haar genre. In ja, ja. In, in, in zijn wereld. Oh, oh, met steeds meer toevoegingen komen we er wel uit. Nu gaan we verder met uh, Gerrit Kobus. Uh, maar liefst twee onderwerpen. Want uh, ja. jij hebt een... Wat is het? Een brandbrief geschreven... Je hebt in ieder geval de alarmklok geluid. Je maakt je grote zorgen over het archief van de lokale omroep. Dat heb jij geïnventariseerd, een beetje beschreven en alles. Wat, wat, wat is er allemaal? Er zijn pogingen ondernomen die gedeeltelijk gelukt zijn om het te digitaliseren. Daar is veel geld voor nodig. Er zijn wat, wat fondjes aangeboord. Maar, maar het grote gedeelte, dat, dat, dat ligt er nog en er is geen geld voor. Klopt het. is verschrikkelijk duur. Je moet eigenlijk zo bekijken. In de jaren 80 was er Kees Vermeer, een medewerker van de log... en die heeft heel het archief op een perfecte wijze bijgehouden. Beheerd. Beheerd, ja. Korte omschrijving in een database en je tikt maar de naam in. En... Ja. Nou, Kees is eind 90-jaren vertrokken bij de log... en ik heb het, zijn werk heb ik eigenlijk gewoon wat herzien en gedacht van... wat hebben we nou ja. en wat kunnen we ermee... Toen bleek dat we ongeveer een, een 215 banden... Dat zijn hele oude banden van het type IVC. Daar wordt nergens meer gebruikt. Er is maar één firma die dat nog kan overzetten... want dat is een aparte machine. En die machine, als die kapot gaat, dan is het over en Dat is echt de einde oefening. Ja. Einde oefening. We hebben hier bij de log hebben we nog zo'n machine... maar die doet het niet meer. Dus we kunnen een hm. deeltje maken met die firma... van mocht je kapot gaan... Hm. dan kun je bij ons misschien wat onderdelen krijgen... Nou, het voordeel is dat die firma, de manager daarvan dat is een oud-logmedewerker, Erik van Spaandon. Oh. En die heeft ons in 2011 gematst door een prijs te berekenen van een soort daluurprijs. In de maanden februari is het niet zo druk. Hij zegt, nou, als je ja. dan komt... Maar je bent ruim 100 euro per band kwijt. Zo, hé. Want het is handwerk, hè? Er zit een machine, die draait niet van, nou, en over 10 minuten klaar, nee. Er zit iemand continu bij en om de zoveel minuten moet die machine stop, schoongemaakt worden. Want er komt allemaal slijpsel, over, hoe, over, slijpsel, over, slijpsel. over hoeveel banden praat je dan? Precies? Nou, heeft hij net gezegd. Nou, ik, op dit moment hebben we 212 IWC-banden okay. en, en een paar honderd, bijna duizend UMATIC-banden. En UMATIC, dat kan nog net, dat kunnen we zelf nog wel een klein beetje, hoewel de UMATIC-bron ook al een beetje. Maar goed, dat kan allemaal nog. Maar het gaat om die IWC-banden, en dat is het oudste archief van. Van de, van de uh, over blog. welk prijskaartje praat je dan, uh, Gerrit? Dan nou, we praten ongeveer rond de 15.000 euro. Hm. Dan kun je je afvragen, is het, dat, uh, ja, is, het dat, is het dat waard? Wat denk jij, is het dat waard? Ja, ik vind van wel... Het is namelijk een stukje cultureel erfgoed. Mm -hmm. Alleen het probleem is... Ik heb een hele korte omschrijving, een voorbeeld. Bennett of uh, Kees Robben op de hei. Ja. Dan denk je, ja, wat doet die man daar? Ja. Kiwi's eieren zoeken of... Nee, dat doet hij vast niet... Dan moet ik die band zien en dan wil ik hem beter toegankelijk maken door te vertellen van wat Kees ja. op die hij doet. Mm -hmm. Want dat item is niet voor niks bewaard. Is je geïnterviewd door de vrouw van Tom Brils, kan ik me nog herinneren. Dat kan. Ja. Brils. Ja. Ja. Grafveugels misschien wel. Ja. ja. ja. ja. Nou, en zo heb je dus, we hebben vier of vijf banden van de HTI. Ja. Ja. Ik heb ze gezien. Geweldig. Ja. Problemen bij de HTI. Uh, Jaren 76 van uh, hij moet sluiten of niet, uh, mensen op straat, uh, vakbond. Uh, ze zijn uh, staatssecretaris geweest, log bij, uh, mm -hmm. interviews. Uh, fabriek werd niet bezet, maar de fabriek werd bewaakt. Mm -hmm. Dat is een heel ander verschil. Hè? Want ja, stel, stel hè, dat de eigenaar nu goederen weghaalt. Nee, we blijven daar, we gaan die fabriek bewaken. Nou zeggen we, we gaan hem bezetten. Mm -hmm. Nou, dat moet je natuurlijk nooit echt doen. Dat is natuurlijk geweldig mooi. Om dat als, als dorp van Goorland te bewaren. En zo heb je verschillende. Als je dit nu aanbiedt aan bijvoorbeeld de universiteit, sociale geschiedenis ja. of iets dergelijks. En ze zeggen van nou, kijk, ja. dit ja. is van belang en dan lossen jullie het maar op. Digitaliseer het, maar je mag het hebben. Dan is het bewaard. Maar hebben wij als dorp hebben we, dan hebben we niks meer. Maar nou, je kunt altijd op je kunt terugvallen, terugvallen. Zou het, op de de kop, hun zeggen, dat doen wij. En jullie een kopietje. Nou, goed, Ik heb het, u, het nog niet onderzocht hoor. Nee, maar als je, nee, maar als je het nodig hebt, mag, mag je toch lenen. Wat publiek toegankelijk. Is. Ja, maar, maar het is puur lokaal hè. Hetzelfde geldt voor de subsidie. We hebben subsidie ja. aangevraagd en ja. een aantal zijn afgewezen van nee, wij geven geen subsidie, want het is te lokaal. Ja, uh -huh. maar, ja, ja dus dat is een probleem dat het ja. zo is. Kijk, als het is. nog wat breder is. Ja. Het is Brabant in zijn ja. algemeenheid, dan, dan heb je meer kans. Maar het is te lokaal. We hebben alleen maar gehoord. Niet Tilburg, toen ook niet, alleen maar goorlijk. Maar juist voor ons goor is het... Goed, goed, plan. maar goed. Goorl is een stukje van Brabant. En, en, ja. de, de, de... en beginnen jullie nou binnenkort een actie dat iedere goorlenaar, de echte goorlenaar... bijvoorbeeld een aandeeltje van 50 euro kan kopen? Nou ja, dat weet ik niet. We zijn nog niet bezig om een gerichte actie. Voorkomt, of zo? Maar of daar zit ik wel aan reis. te denken. Bijvoorbeeld zeggen, nou kunnen jullie dan niet een, een band adopteren? Hè? Okay. Maar dan moet je eerst weten van... Wat zit er precies op die band? Ja. Nu weten we alleen maar... Uh, en dat uh, kun je niet meer bekijken? Want dan, nee, dan gaat ik kan die... het zelf niet bekijken, want ik heb het apparatuur niveau, Dus ja. hij moet eerst gedigitaliseerd worden. Ja, ja, ja. ja. Uh, ander onderwerp. Uh, opening Jan van Bezaalhuis. Het oude Jan van Bezaalhuis. Nou, feestelijk heropend. Afscheid burgemeester van de Wilderberg. Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Dat zijn hele leuke dingen. Uh, pastoor Pest in jubileum. Opening ja. Heemschuur, nou. Uh, -serie. Uh, noem maar op, maar, wie, noem uh, maar op. Even dat idee van uh, zo'n band adopteren. Wie, wie, wie, wie kwam er dat mee jij? Op zich is. Ik vind Ik vind op zich dat een nou, grappig idee. Op zich zou je kunnen zeggen van, nou, we hebben een aantal banden. Ja. We weten wat ongeveer op staat. Ja. We vragen een groenenaar van. Ja. Adopteer een band. Ja. Maar voor een prijs van. per band is ook fors. Je kunt natuurlijk ook zeggen, je kunt aandelen kopen in een project. Of je, er ja. wordt toch gefietst uh, tegen allerhande ziektes. Nou, je kunt in gewoon ommetjes uh, lopen ja. voor... het uh, ja. de, bederf de, van die banden. Mm -hmm. ja. Op dit moment ben ik alleen met het archief bezig. En ik wil dat toch... Maar ja, het probleem is dat we binnen het huidige, uh, de log hebben uh, een voorlopig bestuur. Om ja. die daar ook nog eens ja. mee te belasten. Ja. Die moet eerst maar zorgen dat we dus kunnen blijven functioneren. Maar Gerrit, als je dan een, en dan, als je dan daar een stukje dan ook al opschrijft... Een schrijf er dan een stuk, dit... over, een stuk over... in het want Belang. Want ik vind het, idee, ja. het idee spreekt mij wel aan. En mensen oproepen een band te adopteren. En ik ben zeker belangrijk. dat er onderwerpen bij zitten... die dus bij mensen moet aanslaan. moet je niet samen met de log in één potje nat gooien... want we moeten... Ik heb ook diverse brieven van het log bestuur gezien. Denk ik, je moet niet de fout maken van de log moet bestaan. En, uh, nou, dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. En we hebben ook nog het archief. En denk ik, stommerik ja. ik, haal, haal dat project, ja. archief, kun je als het ware als één item, daar kun je toch wel iets bij verzinnen. Dat je denkt, iets, uh, weet ik veel, een actie... Uh, uh, Adopteren is band, ja, dat, dat kun je toch nooit letterlijk nemen. Maar uh, ik bedoel, goh, er zitten toch uh, de generaties namen die er allemaal in voorkomen. Mensen zouden het belangrijk moeten vinden. Daar kun je natuurlijk zo'n prachtige ja, artikel van maken. Ik ja. ben het helemaal met je eens. Uh, iedere goerlaar moet zeggen, nou, lappen 100 euro en uh, we hebben het archief digitaal. En dan kunnen we het ook weer gaan uitzenden. Hmm. Uit de oude doos. Alleen het kost verschrikkelijk veel tijd om zo'n band... ...van een uur, om dat nou eens goed toegankelijk te krijgen. Ja, Want dan was... willen we weten, wie nee, ja, maar... komt er voor? Maar dat voor. doet het bedrijf toch? Nee, nee. Dan nee, nee. Je, moet je dat zelf doen? Het bedrijf zegt gewoon, luister eens... ...je hebt verschillende pakketjes, hè. Ze kunnen ook zeggen, we maken het toegankelijk... ...we spoelen terug op een band... Mm -hmm. ...en het gaat bij ons uh, twee kilometer de grond in... ...en dan wordt voor de eeuwigheid bewaard... ...en u belt maar in en u kunt opvragen. <laughs> maar dat kost je wel... een raison van zoveel per maand, per band. Mm -hmm. Dat kunnen wij niet betalen. Dat is natuurlijk helemaal ideaal, maar we moeten gewoon zelf, moeten wij. Want daarin helpt ze mensen niet wie, wie Kees Robben was. Ja, een meneer vertelt wat, ja. Stichting Krees Robben, die heeft toch middelen genoeg? Die zal uh, wel banden adopteren. Die <laughs> ik heb al een paar leuke dingetjes aan de hand <laughs> gedaan. Nou, ik zal het in ieder geval. stichting Gezondheid en Welzijn hmm. gehoord, die de oude kruis uh, Nee, maar het, die, heeft. Die nou, het idee bevroeg, die ik, weet wat ze ermee moeten doen. Dat strekt me wel aan, zo van ja, Je moet er wel eerst bekendheid geven. Ja, aan precies. Ik wil daar ja. toch iets meer mee doen met een aantal mensen. Ik kan dat niet helemaal alleen, maar om daar een keer een soort werkgroepje te maken. En dan zeggen, nou, nu gaan we eens gericht actie ondernemen. Want het is echt twee minuten of twaalf, hoor. Want de banden liggen hier in een donkere kast. Met de schimmel erop. Ja. En ik heb zo'n band als proef opgestuurd. Naar het bedrijf in Hilversum. En ik denk, nou, hier bouwen ze helemaal niks van. Hè. Er zit echt een dikke laag schimmel op, op de band zelf. Hè. Ja, ja. Puntje gaaf. Echt, er kwam puntje gaaf terug. Maar ik, is er nou geen betere opslag? Uh, tijdelijke opslag, uh, een droge opslag? Je zit met klimaat. Je zit met de huurprijs per meter. Je zit al aan de faciliteiten. Het kost allemaal verschrikkelijk voor geld. Ja, ja, ja. Maar ik heb, ik heb een leuk idee aan de hand gedaan. En ja. uh, maar eerst wat meer bekendheid uh, aangeven. Wat bekendheid? Maar hij zit in de politiek. Nou. Of vragen of Norbert daar een leuk stuk over maakt. of, Norbert, of zo? Via het Volksbelang. Ja. Nou, dan, het, is eh, het is natuurlijk, hoe je het ook wenst of keert, ik ben geen Goorlenaar, wij wonen pas sinds 1976 in Goorlenaar, dus dan tel je helemaal niet mee. Maar ze bent toch helemaal geacclimatiseerd? Dus nee, jij, ben, bedoel, jij bent toch een echte in goord, geworden? Wat in bent nou? eh, ben pas Goorlenaar als er eh, drie Maar dat is net van begin hoor, want dit begint ja. ook in 1976. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nou, ja, maar ik dus, ik denk dat het als heel als leuk is. Als je al 1976 hier woont, dan mag je toch langzamerhand waar Ja, ben je goed, vind ik ook. Goed, goed. Nou, het eh, tweede uh, punt, ja. dat zijn de Stolpersteinen. De Stolpersteinen in, in Goorn, de Stichting Stolpersteinen. Daar, uh, heb wel, en, daar heb je wel, Gerrit, een aparte stichting van gemaakt. Ja, nou niet ik ook, maar het is eigenlijk zo dat de Emmastraat 35, rond Kees van Hest, en ja. Kees is in 2005, ja. heeft de initiatief getoond om ja. in de muur, gevel, van, ja. van in de gevel van zijn woning, ja. een plaquette ja. op te nemen ter nagedachtenis ja. aan de familie Dachier die daar gewoond hebben. Want kees kwam er toen pas achter dat die ja. mensen daar gewoond. Mm -hmm. Nou, een jaar later is of twee jaar later heeft de basisschool het schrijfke het monument geadopteerd. Ja. Elk jaar een verschrikkelijke goede herdenking. Ja. Dat doen ze echt met ontzettend veel enthousiasme en betrokkenheid. Komt die klas 7 komt er elk jaar in april daar naartoe. En in 2011 heeft Kees het initiatief genomen van, nou er moeten eigenlijk stollpersteinen komen voor het pand. Want stel dat ik morgen het huis moet verkopen, ook de verkoper. En die eigenlijk, ja maar die, die steen wil ik er niet in hebben. Kijk, dan is jou, jouw aandenkenis weg. Mm -hmm. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een stichting opgericht. Stichting Stollpersteinen Goorden. Die gaat geld inzamelen om in augustus 2012 de vijf steentjes in het trottoir aan te leggen. Want een stolperstein is niks anders dan een klein steentje, hè, 10x10, vermissing met de naam erop van de, van de slachtoffer, geboortedatum, of leidersdatum. En dan komt net iets boven de stoep uit. Als je er overheen loopt, dan moet dat opvallen, want het is net of je erover struikelt. Hè? Oh ja. Ja, dat een de stolperstein is, open, ja. is eigenlijk een struikelsteen. Hè? Dat is ontworpen door een Duitse kunstenaar en die komt dat dan in, als het goed is, in augustus, komt hij dat hier ook aanleggen. Kees is er heel erg bij betrokken en normaal gesproken had hij hier gezeten, maar Kees is met vakantie. En de voorzitter was ook helaas verhinderd. Hoe de stand op dit moment is, weet ik niet, maar we hebben een rondje scholen gedaan, industrie, middenstand. Er is natuurlijk al wat geld binnengekomen. Maar helemaal aan het bedrag zijn we nog niet. Je moet in totaal moet je 2000 euro ja, hebben. hè? 2000, 2000 euro kost het totaal. Mm -hmm. En dan heb je stolperstuinen in de buurt van, het, van die plaketten. Nee, die komen op de, in de stoep, op het tortoir, hè? Voor, ja. voor het huis. Ja. Er komen vijf steentjes te liggen ja. met de namen nog van man, vrouw en de drie kinderen. Dan hebben we in ieder geval een blijvende herinnering aan een. Maar het gezin. jij zegt net van als Kees een huis verkoopt en dan kan de toekomstige bewoner kan zeggen, die steen moet eruit. Dat kan. Maar je, je kunt ook straks uh, het trottoir verleggen. en ja. Dat kan van alles gebeuren. Ja, dat kan ook. Dus zeg ja. maar, uh, je hebt nooit zekerheid dat het altijd nee, blijft liggen. Ik denk als je nou, uh, kijk, in, in een openbaar stuk dingen gaat leggen, een, mm -hmm. een monumentje gaat maken, mm -hmm. en het wordt verlegd dat je dan daar op, op dat en niveau rekening mee, mee kunt houden ja. kijk, als ik het huis koop van Kees ja. en ik zeg weg met die stenen, dan is het kwestie van een bijtelpak en weg ik zie ja. ik doe maar iets, iets vreemds hè? er liggen er in totaal al 30.000 van die, ja. die stolperstenen, het struikelstenen is, ja. zijn dat in feite, je moet erover struikelen ja. Ja. en even... overal door Europa of hoe, Nederland, Nederland en Duitsland even, ook, Oostenrijk, op, wereldwijd hoor ja. de, Denemarken, Frankrijk ja. In totaal 30.000, waarvan er alleen in Berlijn al meer dan 2.000 liggen, ja. lees ik op internet. Ja. Ja. Ja. Ik stond gisteren op de markt met een kraampje. Uh, ik verkocht boeken van het museum, ik, een stukje van mijn eigen ontzameling was ik bezig. En ik had een klein stukje gemaakt over die stolpensteinen. Uh -uh. En dan kwam een meneer aan met zijn dochter en zegt: hé, kijk nou, ook hier al. Ik zeg: hoezo? Hij zei, ik kom net uit Berlijn. Hij zegt: nou, dat, dat, op elke hoek liggen dan van die stolpensteinen." Zei, ik wist niet dat het in Golen ja. Ook al hmm. kwam. Dus je ziet, het is, het is een olievlek. Hè? Het, het, het waait eigenlijk uit over heel Nederland, over in Nederland. Wereldwijd, zo'n beetje. Wereldwijd, ja. Ja. Duitsland, Oostenrijk, Italië, ja. Hongarije, Tsjechië, Polen, Oekraïne, Noorwegen, Israël. Ja. Zoveel Nou, wil men nou en... nog meer weten over heel de geschiedenis van de familie Van Want op zich is natuurlijk best een hele trieste geschiedenis. Ja. Hè? Vanaf 1938 ja. op reis. Ja. Uh, van, van het platteland naar de De enige Joodswille die dus uit Goorland gedeporteerd ja, is. Hè? De nou enige, precies, hè? Ja, de enige. Ja komen in Den Haag, in Vierde Den Haag... naar Oosterwijk, ja. Oosterwijk, Oosterwijk, eindelijk in Goole. Ja. Hebben ze een stukje rust gevonden. Ja. Jongste kind wordt hier geboren. Ja. Precies een jaar later worden ze gedeporteerd. Ja. Nou, er is een website. 40 uh, 45nl ja. Daar kun je alles over de hele geschiedenis... kun je daar... Uh, ja. over lezen. Uh, ik heb ook nog een klein cadeautje voor jullie meegebracht. Museum... Dat is een uh, volletje van het Museum in Bewogen Jaren, daar ben ik ook nog vrijwillig van. Ja. Uh, daar vind je ook informatie over de familie Daché. Ik heb hier ja. een kleine fietsroute bij gemaakt. Ja. En die gaat vanuit het Paradeske naar Hoge Mierde. Met een leuke fietsroute. Onderweg kom je wat, in, wat situaties tegen waarin oorlog iets gebeurd is. Beschrijf ik heel kort. leuke dagvulling. Best, oh, ik denk moeten gaan afsluiten. museum De Bewogen Jaren ja. is gelegen in Hoge Mierde. Hoge Mieren, ja. Zegt die Stolpensteiner die, uh, die. Ben, we hebben, hebben nog één minuut. Nog één minuut. Die hebben alleen te maken met, met uh, de slachtoffers van de Holocaust. Of uh, ook nee, is, nee, nee, Nee, het gaat eigenlijk om slachtoffers van het, uh, die in een concentratiekamp door de nazi's zijn vermoord. Maar het wordt eigenlijk ontzettend veel toegepast voor slachtoffers van de holocaust. Ja, ja. Dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet per se. Nee. Nee. En dat zou denk ik best aardig zijn straks als we dit project hebben afgerond. Hè. En er is nog wat geld of wat. Nou, bijvoorbeeld de uh, in de buurt van, van de begraafplaats uh, waar de oorlogsslachtoffers uh, liggen. Zouden bijvoorbeeld ook stolperstenen kunnen liggen? Bijvoorbeeld. Hier in Gol. Ja, nee. Nee, dat kan niet. Nee. Nee, het, het, het, het komt voor een woning. Waar ze het laatst gewoond hebben. Nou, dan hebben we dus twee, twee personen in Goorland. Uh, Brekelmans en Stabel. Ja. Die zijn ook in een concentratiekamp overleden. Oh, goed, goed, goed. Wij moeten eruit. Wij danken Gerard Kobers en Marije de Groot voor hun aanwezigheid hier. Een forse bijdrage aan de discussie. Dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.